7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. Bewoners in Groningen over de kracht van bevingen door gaswinning. En correspondent Wouter Meijer natuurlijk over het regierakkoord. In Duitsland hoort u ook al meer over. Bij Mark Visser in het NOS journaal.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 een deel van ons we hebben moeilijke dingen in het in de De kerk heeft nog wel een kopie van het boek in zijn bezit. O.J. Simpson krijgt geen nieuw proces. Dat heeft een rechter in Las Vegas besloten. De voormalige Amerikaanse voetbalster en acteur hoopte eerder vrij te komen... omdat zijn advocaat steken zou hebben laten vallen tijdens zijn proces. Simpson werd wereldnieuws toen hij in 1994 werd vervolgd... voor de dood van zijn ex-vrouw en haar vriend. Een jury sprak hem vrij, maar er bleven twijfels over zijn onschuld. In 2008 werd hij veroordeeld tot 33 jaar cel... onder meer wegens beroving van souvenirhandelaren. Bewolkt en vanuit het noordwesten regen. Het wordt vanmiddag 4 graden in het zuidoosten... tot 9 in het noordwesten van het land. Morgen overwegend droog met maximaal 10 graden. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. En wat zie je op de weg, John Bakker? Ja, nog steeds niet zo gek veel. Op de A7 van naar Zaandam bij knooppunt Zaandam. 5 kilometer. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij Knooppunt Koenplein 4 kilometer. En op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Knooppunt Koenplein en de Koentunnel 2 kilometer. En bij Rotterdam een korte file op de A15 richting Europort bij Spijkenisse 2 kilometer. Een aardbeving van 6 op de schaal van Richter zou kunnen in Groningen. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Ik schud helemaal wat gebeurt er. En het was ook net na die tijd of dat er nog iets van een roffel was. Ja, heel bijzonder. Een uit de gemeente Loppersum... na de beving in september van 2.8 op de schaal van Richter. Maar die aardbevingen die zullen krachtiger worden. Zo is de verwachting. Zijn wij te weten gekomen, hoort u straks meer over. Eerst naar Duitsland. Ja, want in Duitsland zijn ze het na lange onderhandelingen... vijf weken van de onderhandelingen, vannacht zijn ze ook nog doorgegaan. De Duitse christendemocraten van CDU en CSU... en de sociaaldemocraten van de SPD hebben een principe-regeerakkoord gesloten. Vannacht zijn ze eruit. Duitse televisiezender ZDF maakte een compilatie... van een lange, hele lange avond en nacht van onderhandelingen. 21.44 Uhr. Man komt zich näher. 22.27 Uhr. Einigung auf das Rentenpaket. 23.20 Uhr. Der Mindestlohn ist durch. Nach Mitternacht ziehen sich Merkel, Seehofer und Gabriel zurück. 0:25 Uhr 25. Auch die PKW-Maut ist durch. 5.30 Uhr. Die Verhandlungen dauern nun schon mehr als 17 Stunden. Oei, nou, er zullen wat witte gezichten gezien zijn. En slaperige Kopjes. Meer dan 17 Uhr. Duurde de afrondende onderhandelingen. Nu krijgt Duitsland dus hoogstwaarschijnlijk weer een grote coalitie. Ik schakel met Berlijn, met correspondent Wouter Meijer. Wouter, waarom duurt het vannacht nou zo lang?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 regio's en delen van Duitsland waar men zegt... nou, 60% is tegen, 40% is voor. Dus het kan nog helemaal misgaan door die achterban van de SPD. Het kan zijn dat over twee weken, als die schriftelijke stemming is afgelopen... als alle brieven zijn teruggestuurd naar Berlijn met een kruisje... Eh, dat blijkt dat de meerderheid van de leden tegen is. Hmm. Nou, is de situatie ik al anders dan hier in Nederland. Hè? Als we hier zo naar kijken, jij noemde net al een grote coalitie. Um, zal de, positie, de oppositie nog enige rol van betekenis gaan spelen... de komende jaren, denk ik? Nou, heel weinig. Dat is een grote zorg ook uh, van de oppositie, maar ook van veel mensen die het politiek uh, in de gaten houden in Duitsland. De oppositie heeft, als deze regering er komt, heeft de oppositie in het parlement minder dan 20% van de zetels. En meer dan 80% zijn dan de twee regeringspartijen. Uh, dat betekent dat die oppositie ook veel minder rechten heeft. Er zijn grenzen voor hoeveel zetels je moet hebben om een onderzoekscommissie te beginnen als je iets niet bevalt. Of wanneer je met een wet naar het hof in Karlsruhe mag om die te laten toetsen. Dat is meestal een kwart van de zetels dat je daarvoor nodig hebt. Uh, dus zo'n oppositie van Minder dan 20 procent heeft ook veel minder macht... en wordt eigenlijk een hele kleine oppositie. Uh, dat is ook de grote vrees van die oppositie... dat ze erg weinig te vertellen krijgen de komende, de komende jaren. Hmm, nou, dat wordt uh, in ieder geval een interessante tijd. En later vandaag dus, Wouter zei het al... de officiële presentatie van dit akkoord. Wouter Meijer vanuit Berlijn, Dankjewel. Dan naar Groningen, de aardbevingen. In Groningen kunnen krachtiger worden dan ze tot nu toe zijn geweest. Bevingen tussen de 4,5 en zelfs 6 op de schaal van Richter... worden door betrokken instanties zoals de NAM... en het staatstoezicht op de mijnen niet uitgesloten. Dat blijkt uit mailverkeer die de NOS heeft ingezien. Ik heb contact met Daniela Blanken van de Groninger Bodembeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat er vannacht ook weer een kleine aardbeving was bij Appingedam. Ja, uh, om vijf minuten voor, voor één uh, kwamen de eerste meldingen via Twitter uh, uh, binnen. Ah. Heeft u iets gevoeld? Uh, nee, want ik, uh, ik woon zelf in Middelstum. Dus uh, dat was dit keer uh, waarschijnlijk nou, net, iets te ver, uh, net iets te ver weg, gelukkig. Ja, nou, uh, vannacht een kleine beving dus. Maar als het winnen van gas op de huidige manier doorgaat... zo lezen wij in dat milverkeer... dan zijn bevingen mogelijk met een kracht van zes op de schaal van Richter. Wat, wat is uw reactie daarop? Uh, nou ja, de uh, eerste reactie is dat, dat we dat natuurlijk al wisten. Dat, dit, dit was eigenlijk al bekend. Um, uh, dit was zelfs in januari bij het presentatie van, uh, van het rapport van het SODM... was, was het al bekend, alleen... Van ja, het werd... Staatsoezicht op de Mijnen, hè? Want dat ja, is het ja, SODM, ja. Ja, dat klopt. Nee, maar dat werd... Uh... Uh, ja, dat werd gewoon niet verteld. En het, die, die, die magnitude 6 is, zoals wij het begrepen hebben... is ook hoe verder je in de tijd gaat straks... hoe groter die kans op een nog zwaardere beving wordt. Dus waarschijnlijk heeft de minister gedacht... dat dat misschien nu nog niet relevant genoeg is. Ja. Maar wij, wij wisten het al wel. Maar, maar is, ja, als... is er echt openlijk over gesproken? Over gerapporteerd? Uh, het, uh, nee, niet zo als dat het nu naar buiten komt. En daar zijn wij ook uh, eigenlijk het, meeste, nou, het meest boos over. Er moet gewoon duidelijk gecommuniceerd worden. Mm. Er moet duidelijk verteld worden wat er kan gebeuren. Mm. En nou ja, zo'n magnitude 6, dat is 251 keer zo zwaar... als de zwaarste beving tot nu toe. Dat zal grote gevolgen hebben voor bewoners in Groningen. Voor ja, hun huizen. En, ja. U zegt, uh, ja, er is niet... Hopelijk over gerapporteerd nu dan wel, maar dit is ook maar mailverkeer tussen verschillende instanties. Hè? Dus ja. het is nog steeds niet openlijk. Nee, nou net. En dat, daar pleiten wij dus ook steeds voor. Er moet veel duidelijker naar buiten gecommuniceerd worden. Naar ons als bewoners moet er veel duidelijker gecommuniceerd worden. Wat nou echt onderzoeksresultaten zijn. En uh, nou ja, kijk, zolang dat niet gebeurt... zal het wantrouwen wat er is uh, richting NAM... maar uh, zeker ook richting uh, re, uh, de minister, dat, dat blijft gewoon. En dat bevestigt dit alleen maar weer... dat het wantrouwen niet zomaar ergens wegkomt. Hmm. oud-commissaris van de Conien, Wim Meijer... deed voor de provincie onderzoek... Hè, naar het herstellen van dat vertrouwen van Groningers. Hij pleit voor een onderzoek naar de besluitvorming in het verleden. Gaat dat helpen, denkt u? Uh, nou, het zal in ieder geval uh, goed duidelijk maken waar het iedere keer al fout is gegaan. Kijk, uh, de, de, de NAM en, en, en ook de minister die lopen steeds achter de feiten aan. Iets wat bewoners al jaren weten, hè, zoals in het verleden dat er aardbevingen ontstaan door gaswinning, dat werd steeds ontkend. Dus mm -hmm. dat moet later weer ingehaald worden... En het is denk ik heel erg verstandig om dat nou eens een keer goed boven water te krijgen... waar het iedere keer mis is gelopen. Want daar kunnen we in de toekomst dan wat mee. Dan kunnen we zeggen, dit was in het verleden, dat doen we nu niet meer. Dus nu duidelijker communiceren. Ja, ja. en heeft u het idee, want meneer Meijer noemde de NAM ook eerder eh, niet transparant... trekt de NAM zich wat van kritiek aan? Merkt u dat de NAM meer informatie deelt met betrokkenen? Uh, nou, tot nu toe, uh, oh, ja, soms wel en soms niet. Wat bijvoorbeeld een heel opmerkelijk punt is, ze hebben een nieuwe website, een NAM-platform, en daar wordt geen enkele melding meer gemaakt van alle kleine bevingen, dus alle bevingen tot magnitude 2. Die staan bij hun niet meer op de kaart en die worden bij de schades ook niet meer gemeld. Ja, en dat vind ik dan weer typisch zo'n nou ja, zo NAM-actie eigenlijk. Van, nou ja, als we er niet over praten, dan is het er ook niet. Een NAM-actie, die schrijf ik op. Ja. Dank u wel, Daniela Blanken van de Groninger Bodembeweging. En later hoort u ook nog een reactie van de Partij van de Arbeid. John Bakker, verkeersinformatie. Ja, het valt allemaal nog steeds erg mee. Nog geen 15 kilometer bij elkaar. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A73... vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knopen Neerbos staan een file van 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En problemen in België op de weg vanuit Eindhoven naar Antwerpen, de Belgische E34. De weg is bij Oeligem helemaal afgesloten, maar heeft te maken met een ongeluk. Verkeer vanuit Eindhoven naar Antwerpen kan dan ook beter omrijden via Tilburg en Breda. Over de A2, de A58 en de A16. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Trainer Frank de Boer van Ajax is over het algemeen vrij ingetogen. Hoe klinkt hij na de overwinning op Barcelona? Dat laten we u zo horen. Eerst gaan we naar Agelo, naar Mark-Robin Visser. Vandaag is er protest tegen het verdwijnen van de kleine scholen. Uh, hoe gaat het met de gelamineerde petities? Ja, de, de petities zijn gelamineerd en we hebben inmiddels uh, even de rekenmachine ter tafel genomen. Want we zeiden het vorige uur al, we gaan even uitrekenen. En ik dacht misschien, Janne, Janne jij weet wel hoe een rekenmachine werkt, toch? Ja. In welke groep zit jij? Zeven. En, en dat is een gecombineerde groep, zit je samen met groep acht. En hoeveel leerlingen zitten er bij jou in de klas? Vijftien. Vijftien leerlingen uh, totaal zitten er op een balken. Uh, 43 leerlingen, hè? heb ik gehoord, mevrouw Rutte. Ja, 43. Ja, het kan misschien 42 zijn, het kan er één afwijken. Maar... Nou, het mijn... is een voorbeeld van een kleine school in Nederland. Die, die mm -hmm. scholen die krijgen op dit moment een zogenaamde kleine scholentoeslag... en die dreigt te verdwijnen. Over hoeveel... Hebben we het hier nou in, in Aangelo? Ze praten over Aangelo met een leerlingenaantal van rondom de, de 40. Dan hebben we het over een bedrag van rond de ton. Dus rond de 100.000 euro op jaarbasis. Ja. En dat kan dus dat verschilt per school en dat is afhankelijk van. Het, wat is nou gemiddeld nodig om een kleine school? Kan je dat zeggen? Is er een soort gemiddelde? Ja, ik vind het heel moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Want ik ben natuurlijk een ouder. Ja. Hè, ik ben geen, uh, geen, geen uh, leerkracht of uh, directeur van een, uh, een school. Maar ik, wij zijn wel geïnformeerd. En het bedrag, die kleine scholentoeslag... is absoluut noodzakelijk om de kwaliteit van onderwijs ja. te kunnen bieden. Ja, precies. Ja. Nou ja, eigenlijk is het rekensommetje dan heel makkelijk. Er gaan vandaag 43 scholen naar Den Haag om daar te vechten voor hun kleine scholentoeslag. Als het gaat over 100.000 euro per school, nou hoeveel is 43 keer 100.000 euro, Janne? Weet je dat? 43.000. Nou, nog iets meer, denk ik wel, hè? Nog even een paar nullen erachter? Nee, weet niet. <laughs> Pak toch hem toch op de rekenmachine, dan praten wij ondertussen even verder. Ja, we hadden het vanmorgen over naberschap en de betekenis ja. van uh, een kleine school in een dorp. Daar maakt u zich bijzonder druk over. Ja, daar gaat het ons ook om inderdaad. De leefbaarheid, de, de waarde van de school binnen de kern. Binnen de buurtschap in ons geval. Mm -hmm. Ja, maar ook voor heel veel scholen en dorpen. Ja. Ja, ja. U zegt eigenlijk als die school verdwijnt... dan staat daarmee eigenlijk het voortbestaan van de hele gemeenschap op de tocht. Ja, u moet zich voorstellen, zo'n school staat in, in, uh, meestal in een centraal punt... Uh, maar de dunbevolkte gebieden zijn vaak wel heel erg uitgestrekt. Dus het aantal inwoners is laag, maar de, het aantal, het oppervlakte is groot. Dus op het moment dat zo'n school wegvalt en kinderen naar dichtbij gelegen plaatsen moeten, gaan ze alle kanten uit. Dus in dit, ons geval zouden we drie kanten uitvliegen. En dat, dat geldt voor heel veel gebieden in Nederland. Nu bent u, gaat u vandaag niet voor het eerst naar Den Haag. U bent afgelopen maandag ook in Den Haag geweest en ja. heeft met de staatssecretaris gesproken. Ja, Hoe krijg je dat voor elkaar trouwens? Uh, nou, we werden uitgenodigd, oh. dus dat was heel plezierig. Hoe was het gesprek? Het was een, uh, een, een, een goed gesprek. Um, we hebben een prettig gesprek gehad, maar ook een heel realistisch gesprek. Mm -hmm. uh, ook aan het eind van het gesprek bleek wel dat, dat onze standpunten nog wel uh, uit elkaar liggen. Maar er zijn wel openingen gecreëerd. Oh. En uh, we mogen meedenken. De staatssecretaris heeft uh, ons gevraagd om actief mee te denken. Dus dat gaan we ook doen. Ja. En daar, ja, daar zijn we heel blij mee. Absoluut. Misschien toch nog een klein lichtpuntje dan... voor die kleine scholen waar het nu over gaat. Dat is zeker een lichtpuntje, want dat is een, een begin. Ja. Het is een beginnetje. Mm -hmm. Maar dan toch even boter bij de vis. Janne, ben je eruit? Je hebt even met je vader overlegd. Hoeveel is het? 4,3 miljoen. Kijk eens aan. Voor 43 scholen, hè? ja. Dat is niet echt ontzettend veel geld. Het is natuurlijk wel veel geld, maar... Het is veel geld, maar het is relatief gezien is het inderdaad... Uh, als je het wil, als bezuinigingspost wil opvoeren, dan is het niet zo heel erg veel. U moet naar Den Haag? Ja, Hoe laat wij, gaat de trein? Uh, nou, we rijden zo weg met vijf minuten. De trein vertraagt om uh, acht uur uit Almelo. Dus uh, wij gaan zo vandoor. Ja. Ik wens u een goede reis. Dank je wel. Bedankt, Bowien Rutten, woordvoerder van, uh, ja, hoe heet uw club nog weer? Stichting Behoud Kleine Scholen. Ja, dag, klopt. Ja. Oké, okay. joe, dag. dag. Dag. Doeg. Negen minuten vorige half acht. Straks meer van uh, Mark Robin Visser over de kleine scholen. Eerst naar Ajax. Stond met 2-0 voor in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona... toen Ajaxiets Joël Veldman rood kreeg. Wat niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde. Ajax bleef overeind en won met 2-1 dus. Daardoor is de ploeg nu zeker van Europees overwinteren... en is er zelfs een plek in de tweede ronde van de Champions League mogelijk. Jack van Gelder kijkt terug met de coach Frank de Boer. We hadden het voor de wedstrijd over... het zou wel eens een historische avond kunnen worden. Dat is het, hè? Ja, zeker. Ik denk dat we uiteindelijk denk ik ook terecht hebben gewonnen. Het is jammer natuurlijk dat je de rode kaart krijgt. We hadden denk ik een fantastische eerste helft gespeeld. Terecht op 2-0... Uh, iedereen echt met een leeuw hard gespeeld uiteindelijk. Hè? Met die domper uh, 49, in de 49e minuut. En, uh, ja, gelukkig is het, uh, hebben we het uh, tot één doel maar kunnen, uh, zeg maar laten. En gelukkig uh, dus drie punten. Je zei het van tevoren. Hè? Dat middenveld vond ik ontzettend belangrijk. Dat moet goed staan. Dat stond als een huis met Blind, uh, Klaas en serena. Ja, alle drie fantastisch gespeeld. Ook hier, zeg is maar, ook als linksback uiteindelijk. Maar het was jammer natuurlijk. Want we stonden zo goed op dat moment. En ook de dreigingen van uh, Boyles en uh, en het is jammer dat hij dan uh, gebaseerd raakt. Maar uh, daarnaast uh, heeft denk ik, Christian Palsen ook uh, goed vervangen. Want uh, ja, het was toen niet makkelijk met die man. Je wint van Barcelona. Uh, dat betekent in ieder geval dat jullie overwinteren Europees. Nu nog die laatste stap dus. Ja, nee, wat ik al gezegd heb. We, we gaan, uh, ik ben teleurgesteld als dus, we uh, geen tweede worden. Natuurlijk, uh, Milaan wint uh, ja, toch, uh, toch vrij gemakkelijk uiteindelijk. Uh... Maar je zegt geen tweede worden. Dat kan natuurlijk nog wel. Nee, als tweede nu voor de wedstrijd? geen tweede worden. Dus. Als we geen tweede worden? Nee, dus, dat heb ik al uh, vorige week een keer gezegd. En, ja, daar blijf ik bij. Ik wil gewoon tweede worden. En ik denk ook dat we tegen Milaan een goede wedstrijd kunnen spelen. stijgende lijn is duidelijk ingezet. Ja, zeker. Alleen we moeten kijken wat de schade is natuurlijk, uh, van uh, bepaalde spelers. En ik denk, uh, kijk, je mist nu toch uh, weer Boyles uh, een klein tijdje. En, ja, het stond nu echt uh, goed natuurlijk. en Het is jammer dat dat... Uh, even gestopt is, maar we hebben nog genoeg andere goede spelers die dat kunnen invullen. Tot slot, ben je boos op jou? Uh, nou, ik ben boos op twee spelers op dat moment. Ik heb, uh, Ricardo? Op Ricardo. En volgens mij uh, was mijn uh, broer bij jou in de uitzending. En volgens mij zei die legendarische worden, we hebben altijd nog Van der Sar. Als je het kan herinneren. Ja, ik kan het herinneren. En ik heb nu tegen hem gezegd, wij hebben nog altijd Kenneth meer en Jasper Sillis. En daar moet je op uh, vertrouwen. Nu is het de rode kaart en je krijgt uh, ook nog uh, een penalty tegen. De kans dat iemand een penalty scoort is natuurlijk vele malen groter als hij alleen op de keeper afkomt. Dus uh, een uh, ja, dure les uiteindelijk uh, voor hem. Goed gezien van je broer. Ja, maar dat, uh, hij heeft wel een beetje verstand van voetbal. <laughs> Frank de Boer over zijn uh, broer. Ronald en de wedstrijd van gisteren. Ajax, dus gewonnen met 2-1. Knappe prestatie. Hoort u later nog meer over in deze uitzending? Het is zes minuten voor half acht. Luister naar het NOS Radio 1-journaal.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 omdat het een bouwwerk is waarbij ook deze grens van groot belang is. En als je aan die grens gaat, gaat zitten schuiven, dan ga je ook weer allerlei andere zaken ondersteboven halen in het sociale akkoord. En wat mij betreft moeten we die exercitie niet doen. Dus wat er ook uitkomt, die grens blijft wat u betreft staan. Nou, we zijn met hele groot overleg bezig. Die dus zijn ze technisch aan het doen. Dit is een politieke keuze. En deze politieke keuze lijkt mij geen verstandig. Vanmiddag praten ze weer verder. De financieel woordvoerders met minister Dijssel.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 Uitstekende aanval van Ajax! Hé, hey, wat is dat lekker, hè? Uh, en het werd 2-0, daarna 2-1 en Ajax won uiteindelijk. Straks Bas Dichler over die wedstrijd. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook klassieke klanken in de koude wintermaanden. Warm jezelf op. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl.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 Het is, Radio 1. En het is half acht, tijd voor het NOS-journaal, Mark Visser. In Duitsland zijn CDU, CSU en SPD het in principe eens geworden over een nieuwe regering. De onderhandelingen over de vorming van een coalitie hebben de hele nacht geduurd. Afgesproken is onder meer dat de belastingen niet omhoog gaan en de Duitse staatsschuld niet mag stijgen. De leden van de SPD moeten nog wel met het akkoord instemmen.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 De Europese Unie heeft aan Oekraïne bij de besprekingen over financiële hulp vernederende voorwaarden gesteld. President Yanukovych noemde in een televisieinterview de opstelling van de Europese Unie onaanvaardbaar. Vorige week maakte de Oekraïnse regering bekend dat het overleg met de EU over nauwere samenwerking was opgeschort. Op beveiling in New York heeft een antiek psalmboek een recordbedrag opgeleverd: 14,2 miljoen dollar. En dat is ruim 10 miljoen euro. Het boek uit 1640 is daarmee het kostbaarste gedrukte boek ter wereld. Het is het eerste boekwerk dat gedrukt werd in de Verenigde Staten. toen die nog een kolonie van Engeland waren. Dat was het nieuwsoverzicht. Weer, hoe is het weer? Weerplaza.nl, Michiel Severin. Houden we het droog vandaag, denk je? Nee, we houden het niet droog. In het noorden valt er op dit moment al wat motregen. Het is allemaal nog vrij licht, maar het heeft te maken met wat we noemen een warmtefront. En dat warmtefront dat trekt van noord naar zuid, betekent dat die motregen en lichte regen zich ook langzaam naar het zuiden uitbreiden. Dus het hele land krijgt vandaag met neerslag te maken. Geen in de regen, want als je op de barometer kijkt... dan zie je een luchtdruk die zeer hoog is, rond de 1030. Dan kan het gewoon niet heel erg slecht weer zijn. Maar het kan dus wel grijs en druilerig zijn. En ja, daar wordt de dag dan ook niet vrolijker van. Dus uh, gewoon een, een uh, ja, toch wel uh, enigszins natte dag. Uh, vooral de loop van de ochtend en middag. Want nu is het alleen nog in het noorden. Oké, okay. Michiel Seferin, spreek je over een uur weer. En John Bakker, hoe is het op de weg? Ja, het valt nog allemaal reuze mee, hoor. 10 files, 32 kilometer bij elkaar... Wel twee ongelukjes. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven zorgt dat bij Budel voor 2 kilometer. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Knopend Neerbos 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Wat groter zijn de problemen op de weg vanuit Eindhoven naar Antwerpen. De Belgische E34. Daar is een ongeluk gebeurd bij Oelegem. De weg is helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Eindhoven naar Antwerpen kan dan ook beter omrijden... via Tilburg en Breda over de A2, de A58 en de A16. Dank je wel. Spreek je straks over een kwartier, John Bakker. En minister Dijsselbloem, gaat hij nou te ver... met zijn aanpak van de bonussen bij de banken? U hoort zo Jan Maarten Slachter van de Vereniging van Effectenbezitters.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 Morgen, het is zes minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Minister Dijsselbloem vindt dat het afgelopen moet zijn... met de hoge bonussen voor bankiers. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat bonussen... voor iedereen in de financiële sector vanaf 2015... niet hoger mogen zijn dan 20 van het jaar salaris. Hij stelt dus een duidelijke grens. En ook gegarandeerde bonussen mogen niet meer. Jan Maarten Slachter is directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... de VEB... Meneer Slachter, goeiemorgen. Goedemorgen. Vindt u uh, dat het nog kan, die hoge bonussen, in deze zware economische tijden met crisissen die we achter ons hebben? Nee, wij vinden ook dat, dat bonussen uh, redelijk moeten zijn... en dat bonussen in eerste plaats ook moeten worden verdiend uh, met, met, met prestaties. We zijn er ook erg voor het uh, plan om gegarandeerde bonussen te, te verbieden. Dat, dat is ons ook een door aan het oog. We zijn ook voor het plan om de exitvergoeding te beperken tot, uh, tot één keer het jaarsalaris. Dat is ook, uh, ook uitstekend. Uh, we vinden alleen wel dat het beperken van de bonus tot 20% van het jaarsalaris... voor iedereen in de financiële sector, uh, dat dat uh, stap te ver is... Um, in Europa hebben we afgesproken uh, uh, dat de bonus niet hoger mag zijn dan het, dan het vaste salaris. Uh, dat vinden we een goede, goede maatregel. Als je verder gaat, dan leidt het waarschijnlijk alleen maar tot de, tot de verhoging van de, van de vaste salaris. Hmm. Dan vinden ze wel een andere weg, zegt u eigenlijk, om mensen te... Ja, belonen nou, voor nou, hun ja, prestaties. Dat, dat, dat heb je tot nu toe uh, wel gezien met, met, dit soort, uh, met dit soort maatregelen. Dat uh, uiteindelijk uh, leidt het tot, uh, tot hoger salariseisen. En uh, daar wordt ook vaak gehoor aan gegeven. Mm. Uh, en dat is natuurlijk jammer, want dat betekent dat je in slechtere tijden niet, niet, meer, niet meer flexibel bent met, uh, met die loonsom. Nee, maar dat betekent ook dat de banken helemaal niets veranderd zijn. Dat ze op andere manieren nog wel een manier zoeken... om die prestaties maar te blijven opkrikken. Terwijl het idee was toch dat banken zich voortaan bezig zouden houden... met hun klanten en niet zozeer met het maken van hele hoge winsten... die vervolgens beloond worden met allerlei bonussen. Ja, volgens, volgens ons is er, geen, uh, is er niet uh, een principiële tegenstelling tussen het, uh, het belonen met, met bonussen en het zorgen voor, voor klanten. Je, je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat die bonussen worden gekoppeld uh, aan het zo goed mogelijk bedienen van klanten, aan het zo, uh, zo succesvol mogelijk maken van, uh, van, van de bank. Uh, dan kan een bonus best een, uh, best een goed, uh, goed systeem uh, zijn. Maar ja, daar denkt de minister anders over. Hè. Die benadrukt in die brief aan de Tweede Kamer dat perverse prikkels zoals hoge beloningen en bonussen wereldwijd worden gezien als uh, een van de oorzaken van de financiële Crisis en dat ja. hij daar nog er streng op wil toezien? Nou ja, dat, dat, daar kunnen we wel voor een deel in, uh, in meegaan, maar, maar niet helemaal. Uh, het, het gaat, om het, gaat om, de juiste, uh, uh, om, om het belonen van de juiste uh, uh, doelstellingen en dat. Uh, daar, daar zijn best voorbeelden van hoe je dat op een goede, goede manier kan doen. Zeker in de commerciële functies uh, uh, is dat niet gek. En bovendien leidt het, als je ze niet hebt, dat leidt maar dus tot, tot hogere vaste, vaste salarissen. En daar betalen we allemaal de prijs voor. Hmm. Als argument wordt ook altijd gegeven dat talent hierdoor verdwijnt uit Nederland. Is dat een probleem wat u ook uh, ziet? Nou ja, uit Nederland of uit de financiële sector, vergeet ook niet dat deze maatregel geldt voor de hele financiële sector. Dus ook voor werknemers van pensioenfondsen, van, uh, van allerlei uh, organisaties in de financiële sector die eigenlijk niets te maken hebben gehad met, uh, met de kredietcrisis. Dus ik kan me voorstellen dat we inderdaad mensen dan andere keuzes maken. Mm -hmm. Behalve dan natuurlijk als Dijsselbloem, als belangrijke man in Europa, het lukt om nou, deze maatregelen in de rest van Europa ook doorheen te krijgen. Ja, of misschien zelfs wel wereldwijd. wie weet. Ja, ja. Zou dat kunnen, denkt u? Of is de, de, de kracht van de financiële sector te groot? Nou ja, er is een, er is een afspraak in Europa. Eh, namelijk om de bonus te beperken tot, tot één keer het vaste, vaste ja, jaar. Ja, dat dat, zijn dat, we. Gaat, dat, gaat, dat gaat voor veel... Eh, bijvoorbeeld voor de, voor de Londense City gaat het al vrij ver. Eh, ik vraag me erg af of het lukt om het nog verder terug te dringen tot 20% in Europa. Ja. Nou, we gaan het zien. Jan Maarten Slachter, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Dank u wel. Dan tijd voor de sport. Bas Sticheler, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, ik heb alle kranten inmiddels gezien. Iedereen noemt het een stunt, de overwinning van Ajax tegen Barcelona. Zie jij dat ook zo? We hebben ze goed naar ons geluisterd gisteren. <laughs> Nee, nou ja, dat was het sensationeel. Als je, eh, kijk, het zijn twee dingen. Je wint van Barcelona, maar dat hebben in het verleden... nog wel eens links en rechts wat ploegen gedaan. Denk aan Celtic een paar jaar geleden. Maar wat die deden is met elf man voor de pot liggen... en dan maar hopen dat het goed komt. Wat de Ajax deed is de manier hanteren... zoals Bayern München het vorig jaar deed. Eh, namelijk de tegenstander over het hele veld opjagen... tot aan de eigen keeper aan toe. Dat heet dan in jargon druk zetten. Mm -hmm. Maar ze konden geen kant op Barcelona. En wat mij heel erg opviel is... ze wisten het ook niet meer. Voetballers die toch... Nou ja, geacht worden goede voetballers te zijn. Mascherano en Piquet waren wat in paniek. Oogden allemaal niet best zo soepel. En dat betekent dat Ajax eh, de zegen bepaald niet cadeau gekregen heeft. Maar die toch echt helemaal zelf heeft opgehaald. Met een eh, echt fenomenale eerste helft. Ja, ja daar wordt vooral over uh, gesproken, die eerste helft. En, en daarmee, jij omschrijft het, is, is het onder druk zetten van dit elftal van Barcelona. Um, en daar onderuit komen vervolgens als team de Achilles-hiel van, uh, van Barcelona? Nou, ik denk dat de Achilles heel van iedere ploeg... omdat het je bent gewend om in alle rust te kunnen opbouwen... want Barcelona krijgt over het algemeen die ruimte wel... omdat ploegen zich laten terugzakken. Oh ja, en combineert ook heel snel, hè? <tossimus> Jawel, maar als je dat een keer doet op die manier... dan uh, moet je plotseling wel op een andere manier gaan voetballen. Dan moet je er wel bij zeggen... Barcelona mist natuurlijk wel een handvol grote spelers. De vaste keeper was er niet, de linksback niet, de rechtsback niet... Messi niet, Sanchez, een andere belangrijke aanvaller... Barcelona was bovendien al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Dat komt dan wel een keer goed uit. Maar dan nog blijkt dat Ajax de tegenstander wel zo kan opjagen, dat ze in de war raken. En dat valt wel op, want Barcelona heeft natuurlijk in de afgelopen jaren... ook wel dit soort wedstrijden gespeeld. Omdat ze eigenlijk altijd wel na vier, vijf wedstrijden geplaatst waren. Mm -hmm. Maar die verloren ze nooit. En nu wel. Dus dat betekent dat Ajax een uh, geweldige prestatie geleverd heeft. Ik vond het ook wel mooi de reactie van Frank de Boer over het rood voor, uh, voor Veldman. Um, namelijk dat, dat hij zoiets niet moet doen, omdat mm -hmm. er altijd nog een keeper staat. De Boer wil blijven voetballen, hè? Ja, en kijk, het, het, wat hij erbij zei is... dan komt er een strafschop en die gaat er meestal ook wel in. Mm. Dus stel, stel nou dat je de speler in kwestie Neymar in dit geval had laten lopen... dan was het ook 2-1 geweest. Maar dan had je nog wel met 11 tegen 11 gestaan. En nu sta je bijna een helft lang met een man minder omdat uh, Veldman rood kreeg. Nou zat hem, het probleem natuurlijk um, voorafgaand aan dat moment... vooral in de slechte terugspeelbal van Ricardo van Rijn... die hem te kort wilde terugspelen op de keeper. daardoor moest Veldman aan de noodrem trekken. Met alle gevolgen van die. Maar je kan dus inderdaad beter. Maar dat zijn ook dingen die horen bij een ervaren ploeg... en bij een onervaren ploeg zoals Ajax is. Dat je dus als speler die afweging niet snel genoeg kan maken... en toch maar met een sliding denkt, nou ja, op hoop van zegen. En nee. dan gaat het dus mis. Ja. Goed, we laten heel eventjes Ajax los. Want ik wil nog even met je naar Guus Hiddink. Um, een bericht vanochtend in het Algemeen Dagblad. De zaakwaarnemer van Hiddink zegt dat hij klaar is voor een rol bij Oranje. Um, dat als hij wil, Als zij willen, dan heeft het Nederlands Elftal een nieuwe bondscoach. Dat is nog een daadige ja, sollicitatiebrief, hè? Ja, daar stond geloof ik ook nog in dat de zaakwaarnemer in kwestie zei... ik verwacht nu toch wel heel snel een telefoontje uit Zeist... van Bert van Oostveen om een kop koffie te drinken. Nou, hij heeft natuurlijk een, niet zo heel lang geleden... in een column in de Telegraaf ook al wel laten doorschemeren... dat hij wel... Uh, oren had naar een nieuw dienstverband bij de KNVB. Daar is hij natuurlijk al wel bondscoach geweest. Nou ja, kijk, het is zo dat de KNVB op die manier... er lag natuurlijk in al lang een lijstje voor de opvolging van Van Gaal... voor wie al een poosje bekend is... dat hij natuurlijk na het WK in Brazilië er een punt achter zet. Uh, er lag natuurlijk al een lijstje met wat namen erop... van wie iedereen eigenlijk altijd het gevoel had... dat Ronald Koeman daar misschien wel bovenaan zou staan. Het vergroot de opties voor de voetbalbond... Uh, nou ja... Ik zou zeggen, bel hem een keer en ga er eens een kop koffie mee drinken... want je weet nooit wat je aan elkaar hebt. Bas Ticheler, dank je wel voor het... het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart voor acht. De Keniaanse president Kenyatta moet zijn proces... bij het internationaal strafhof in Den Haag volledig bijwonen. Dat maakte het strafhof gisteren bekend. President Kenyatta en ook vicepremier Ruto... worden vervolgd voor het geweld na de verkiezingen van 2007. Daarbij vielen meer dan duizend doden. Thijs Bouwknecht van het Nielt volgt de ontwikkelingen bij het strafhof. Nu Bouwknecht, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft het strafhof besloten dat Kenyatta's een proces bij... dat internationaal strafhof in Den Haag volledig moet bijwonen? Dat heeft ze besloten omdat ze eigenlijk vinden dat in de regel um, elke verdachte... Zijn hele proces moet bijwonen. En eigenlijk bij uitzondering um, elke keer moet aanvragen of hij afwezig mag zijn. En dat houdt eigenlijk in dat um, ze kijken heel strikt naar het Statuut van Rome. Dat is uh, het, het statuut wat het strafhof. Uh, waar de regels in staan en waar uh, uit herleid wordt uh, wat er gebeuren moet. Uh -huh. en dat ze dat heel strikt gaan interpreteren en zeggen van ook okay, okay, in het geval als er een president. Uh, voor het strafhof verschijnt, dan moet deze aanwezig zijn. En in het geval dat hij niet aanwezig wil zijn, moet hij dat per keer... dus eigenlijk per zittingsdag, moet hij dat apart gaan aangeven. Oké, okay, dus het is niet zo dat hij in algemene zin onmisbaar is voor Kenia. Die, die redenering gaat niet op, hij moet er zijn. Hij moet er absoluut zijn. En uh, dat, dat geldt ook voor William Ruto, zijn vicepresident. En uh, het heeft ook te maken met als je processen voert... en het gaat wel om misdrijven tegen de menselijkheid... waar uh, meer dan duizend slachtoffers bij zijn gevallen... dat je eigenlijk ook een beetje gezichtsverlies leidt... als je een proces voert en de verdachte is er niet bij... en leidt gewoon een wand ergens in Afrika. Dus de rechters zijn eigenlijk heel strikt op dit, op dit punt... en maken eigenlijk geen onderscheid tussen de politieke functie... van de verdachte in dit opzicht. En op zich is dat een goede... Uh, juridische beslissing lijkt me. Uh, Welke rol heeft president Kenyatta en ook zijn vicepresident Ruto bij het geweld na die verkiezingen van 2007 gespeeld? Wat weten we? Um, we weten daarover dat zowel William Ruto als Kenyatta um, beide tegenover elkaar stonden in 2007. En. Um hun achterban, dus hun, hun kiezers, eh, vooral etnisch gewieerd, hebben opgejut tegen elkaar en eh, elkaar hebben laten moorden, eh, elkaar hebben laten verkrachten. Mensen eh, zijn mensen uit hun huizen gezet, eh, er zijn veel mensen op de vlucht uh, geslagen in die periode. Er zijn zo'n 1300 mensen omgekomen en dus dat zijn de voornaamste aanklachten. Dus eh, Kenyatta... Moet zich verantwoorden nu voor verkrachting, voor moord, voor vervolgingen en uh, voor plunderingen uh, in 2007 en 2008. En daarna is hij pas president geworden. En dat maakt het ook een beetje lastig nu. Is dat hij toenertijd, was hij nog minister van Financiën. En de aanklager wilde toen niet gaan voor de hoogste politieke kopstukken, de voormalige presidenten. Maar uiteindelijk heeft uh, ja, het volk uh, Kenyatta alsnog verkozen, ook al is hij president van Kenia. Ja. Uh, weten we of Kenyatta naar het strafhof zal gaan? Want uh, ja, ik vraag me dan toch af wat dat betekent... voor de bestuurbaarheid van uh, Kenia, van het land. Ik denk dat hij gaat proberen om zoveel mogelijk af te zeggen. Hè, want dat hebben de rechters nu bepaald, dat dat mag. Uh, maar maar ja, als zij dat niet toelaten, dan zal hij dus wel moeten komen. En het levert een aantal problemen op, want... Op dit moment werkt Kenyatta nog vrijwillig mee met het Hof. Dat betekent dat hij gedagvaard is, maar niet gearresteerd. Dus dat betekent dat hij enige vrijheid nog, uh, nog bezit. Maar op het moment dat hij zich niet meer houdt aan de regels die de rechters hem nu hebben opgelegd. kunnen ze uiteindelijk besluiten om hem alsnog te arresteren. en uh, hem dus in Scheveningen in de gevangenis te laten zitten. en hem dus eigenlijk feitelijk uit Kenia te halen. En dat, dat zou grote problemen opleveren voor Kenia. en dan wordt het land onbestuurbaar. God. Ja, zeker omdat. Ja. Nee, okay, zeg, maak het, nee, maak het maar even af hoor. Oh ja. Wist Zeker omdat will Willi William Ruto, de vicepresident, ook nog aanwezig moet zijn, met zijn uh, bij zijn proces in Den Haag. Dus dat betekent dat de vicepresident en de president afwezig zijn. Ja, en dat is dan wel uh, heel weinig daar aan bestuurbaarheid ja, in Kenia. Thijs Booknecht van het NIOT, dank. Graag gedaan. John Bakker met de verkeersinformatie. Nou, 13 files, 45 kilometer bij elkaar. Normaal gesproken zitten we nu ruim boven de 100. Nou, ja, niet te gek. Veel bijzonderheden. Wel een paar aanrijdingjes Op de A9 van Ookmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Amstelveen. Staat nu twee kilometer file. Er zijn wel drie rijstroken afgesloten. Ook twee kilometer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk bij knooppunt Gouwen. Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Bij knooppunt Neerbos twee kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 Crazy, In het Twentse Agelo is het goed wonen. Mark in Vissen. Ja, is dat zo? Vraag ja. Ik ja? ja het, nou, ik heb mij, als ik goed geïnformeerd ben, dan is het hier uh, goed toeven. Maar ik, ik, ik heb het vanmorgen al even met mevrouw Rutten uh, besproken. Zij is uh, van de stichting Behoud Kleine Scholen. Uh, ze is inmiddels uh, onderweg naar de trein. Want ze gaat naar Den Haag om daar actie te voeren. Maar haar man Hans Hans Lubbers is voorzitter van de Buurtschapsraad. Ja, ik zal het ook maar even aan u vragen. Het is goed toeven hier. Het is prima voor je in Aargeloo. Ja? Ja. ja, u vermaakt zich wel? We vermaken <laughs> ons met alle andere dingen. Ja, dat doen we. Uh, punt 1 op de agenda van de buurtschapsraad is al een tijdje de school. De basisschool. Uh, inderdaad, een punt, eigenlijk punt 1 en 2. Wat Aaglo heel belangrijk vindt... en heeft Aaglo zich afgelopen januari ook duidelijk over uitgesproken... tijdens een uh, buurtschapsavond... Mm -hmm. is uh, eigenlijk dat men graag uh, een leven lang wil wonen in Aaglo Dus jong, en, jong wil graag blijven wonen en oud uh, uh, ook. Ja... En uh, daarnaast hebben de, de, de bewoners uh, duidelijk aangegeven... dat het behoud van een balken super van belang is... voor de leefbaarheid in Agelo. Ja, En de school, dat is een balken, zo heet die school. Ja. Zo heet de balken, ja, correct. Ja, nou, momenteel 43 leerlingen, dat is niet veel. Daarom is er een extra toeslag nodig. En die staat nu op de tocht. En daarom is uw vrouw nu samen met andere collega's van haar... Hè, zullen we een, zeggen, collega-ouders... een auto volgeladen en vanmiddag een bus volgeladen... op weg naar Den Haag. Ja. Ja. Wat ja. gebeurt er met Aangelo als die school... Verdwijnt? Um, wat wij denken dat er met Aaglo gebeurt is vanaf dag één uh, nog niet al te veel, maar langzamerhand zul je gaan vernemen dat de, de, de samenhang, de leefbaarheid, het sociale leefklimaat in, uh, in Aaglo ja. zal afnemen. Want kinderen gaan dan elders op school, gaan uh, daar contacten opdoen enzovoort? Kinderen gaan elders naar school, ouders van de kinderen ontmoeten elkaar niet meer bij de school. En op die manier zullen ook dan de directe naaste familieleden van de kinderen elkaar minder gaan ontmoeten op de sociale gelegenheden die er zijn. Zeg Agelo heeft nu nog een rijk verenigingsleven? Ja, een heel rijk verenigingsleven. We herkennen onder andere een prachtige carnavalsvereniging, klootzitesvereniging. Ja, die vooral. Kloort wil ik graag naartoe. Waar is die? Klootschietersvereniging uh, richting het, uh, het westen. Uh, uh, 500 meter naar het zuiden en dan een kilometer naar het westen. <laughs> We dan dan <laughs> het is hier vlakbij. dichtbij, ja. Ik geloof dat ik daar eens even moet gaan, gaan horen hoe het daar is. Uh, Koen gaat u van alle uh, leuke ja? dingen uh, vertellen hierover. Koen ja. van de Klootschietvereniging mm. zit al klaar. Veel plezier. Meneer Lubbers, bedankt. Graag gedaan. En de groeten aan de buurtschapsraad. Ik ga naar de Klootschietvereniging. Tot later. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ja, dacht ik wel dat hij dat wilde? Louis Dekker is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is dan wel een coalitie, maar voor de rest ligt er nog heel veel open... schrijft De Spiegel over het principeakkoord tussen het CDU en SPD... dat afgelopen nacht is bereikt. Want de achterban van de SPD moet nog zeggen... wat ze van het bereikte resultaat vindt. En dat is binnen die partij heel erg belangrijk. Daarom wordt er voorlopig ook nog niet gekeken... Naar ministersposten. Oké, okay. WDR 5 zegt, dat is Radio 1, net over de grens, staat in zijn Radio 1-journaal. Morgen Echo, genaamd ook uitgebreid stil bij het bereikte principeakkoord. Politiek verslaggever Katrien Brandt, dus de Joost Vullings van de Morgen Echo, legt uit dat die laatste onderhandelingsronde eigenlijk best gezellig was. Dan worden dan gemeens voetbal gekookt en zich over de ziek van uh, Borussia Dortmund gefreud. Daar gaf spier en pouletten. Also dat was durchaus gezellig, maar natuurlijk zo so gegen 3 uur andere. Toen maar zo'n beetje die ogen toe. En dan ging het relatief vlot. Mooi. Vanwege het lange wachten keken de politie dus samen naar Borussia Dortmund. Ik hoorde iets met bier en gehaktballen binnen handbereik. Bier en poletten En toen iedereen rond drie uur vannacht echt moe begon te worden, gingen de onderhandelingen opeens heel snel. De Nuvaring die is mogelijk gevaarlijk, kopt de Volkskrant. In de Verenigde Staten dienen 2000 gebruikers... en nabestaanden van gebruikers. Van dit voorboedsmiddel voor vrouwen een schadeclaim in bij de fabrikant... volgens hen veroorzaakt de Nuvaring trombose... Trombose, leng, longembolieën en herseninfarcten. Zeker vijf vrouwen zouden na het gebruik van de NuvaRing zijn overleden, zegt hun advocaat. Dan een verhaal over smartphones en gezondheid. Die gaan niet helemaal samen, zo lijkt het. Want volgens de Telegraaf is de smartphone in het ziekenhuis een forse ziekteverwekker. Met name onder de randen. Hmm. Van de telefoon blijken bacteriën zich makkelijk te verzamelen. En daarom moeten er hoognodig hygiëneregels komen... voor het gebruik van een smartphone in het ziekenhuis... zeggen onderzoekers in de krant. Spanje, waar zouden de kranten over schrijven, denk je? Ja, ja, ja, wat denk je? Kan maar één ding zijn, 2-1 in de arena voor de Amsterdammers, Ajax, mooie overwinning. Spaanse website sport.es, sportwebsite, schrijft... Barcelona speelde de slechtste wedstrijd in jaren. En het gaat hard... Ze zeggen het was traag, het was apathisch, het was zonder ideeën. Dat is hun heldere analyse. Ja, Maar het kwam gewoon doordat Ajax zo goed speelde, toch Ja, Louis? dat willen He? we in ieder geval geloven. Juist, ja. zo is dat. Vannacht was er weer een aardbeving in Groningen bij Appingedam. U hoorde dat vanochtend al in het Radio 1 journaal. Iedereen in de uitzending spraken we onder andere daarover... met de Groninger Bodembeweging. RTV Noord heeft de tweets verzameld... die mensen vannacht verstuurden toen de wereld om hen heen begon te schudden. Bevend twitteren wordt dit, hè? Was dat een aardbeving? Vraagt Ed Sven Tiensma zich af. Of duwde iemand tegen mijn bed? Ed Saskia D schrijft... Jeetje, dat was dus een aardbeving. Een klap en mijn bed bewoog. Mm. Uh, Louis, zing je even mee? Nee. Zing nou jammer, Louis? Bond Jovi, hè? Juist. Misschien ook nog een tweede stem van Taylor Swift op de achtergrond. Maar wie als derde toch ook echt staat mee te zingen? Even nog luisteren, of we het kunnen horen. Het is Prins William. Prins William met wat subtiele handbewegingen... maandt hij het publiek zelf om nog wat harder mee te zingen. Deze onvermoedige kanten van de prins kwamen aan het licht... tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst. Kom, voorzitter, dat vertrouwen gaat niet met één paard... Dat gaat met tien paarden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk. Dit is toch een idiote toestand. Zometeen vanaf half negen live in het NOS Radio 1 journaal. Ik zou zeggen welkom bij de publiek omhoog. Heeft u een vraag voor Plasterk? Mail naar nos.nl. Stel uw vraag en luister zometeen om half negen naar Radio 1. Die laat ken ik ik vertrouw wat ze brengen. Het nieuws van alle kanten.